Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen, dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een man opgepakt voor het bedreigen van gemeenteraadsleden in Rotterdam. Dat zou zijn gebeurd omdat ze bezig zijn met plannen voor een nieuw Feyenoordstadion. Dat betekent dan het einde van de Kuip. De man van 35 komt uit Rotterdam, maar werd opgepakt in Moerdijk... Een vrouw uit Enschede moet 9 jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging omdat ze haar buurman probeerde te vermoorden. Ze dacht dat de man een pedofiel was. Ook haar zoon en een van zijn vrienden krijgen straf omdat ze de vrouw hielpen. In Den Haag is gisteravond een miljoen liter water verspild. Omdat tientallen brandkranen waren opengedraaid. Dat staat gelijk aan 40 jaar douchen. In de wijk Laakkwartier en Duindorp stonden ze soms uren open. Er stroomde zoveel water weg dat er in huizen in Duindorp even geen water meer uit de kraan kwam. En op het wat boven Groningen is een koe gered die tot zijn middel in de blubber stond. Het dier was ontsnapt en zelf de dijk overgelopen, zo de Waddenzee in. Uiteindelijk, na uren, lukte het een brandweerman om een touw om de koe heen te krijgen en hem naar de kant te krijgen. Maar het ging allemaal niet makkelijk, zag ook de eigenaar van de koe. Toen die uh, brandweerman, daar kon je moeite mee. Die kreeg toen een oppelwaaier uh, met die strop om doen en dat was gewoon, was gewoon paniek van de beest. Maar toen, uh, toen uh, oh, nou, voelde ik me even niet lekker. Maar nou gelukkig wel en ik hoop dat hij het redt, waar ik heb wel bagger in gekregen en dan nog het weer. Vanavond broeierig warm. Alleen vlak aan zee is het wat aangenamer. Vannacht onweer. Morgenmiddag ook. Dan 26 tot 31 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een file in onze regio. Op de A9 Amstelveen Alkmaar. Tussen knoppen Vels en knoppen Beverwijk. 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. het. Um. en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en de Dit is de zomer van ZFM. Met nu, alternative FM. <enhancing music> Rond, dan weet je dat ze dus een beetje aan het warm draaien zijn. Richie en Pes uh, zijn nog bezig om de soundcheck te geven. Straks uh, meer tussen 8 en 10. Uh, maar we begonnen dit uh, gedeelte van. Uh, uh, ja, eigenlijk 3 voor 12. Het officiële gedeelte van. Nu, het, uh, we zijn, nu zijn we echt officieel begonnen uh, met Portland Rogue uit uh, Alkmaar. Taking back. Uh, yeah. Die hebben we al uh, vaker Paar. laten horen, Want. Ja, dat ja, die draaien we best wel. Oh, nou, bijna eigenlijk uh, zowat uh, elke week. Uh, ja. zo beetje, maar goed, uh, dat, dat is ook denk ik wel... Uh, niks mis mee. Niks mis mee, denk ik. Past die ook uh, bij jou in het uh, bizarre platenvakje? Uh, ja, dan? die dan misschien nog wel. Maar, ah, okay, ik, het ja. niet, dat kan, ik bedoel. Um, we gaan uh, weer eventjes uh, wat vrij recenter uh, materiaal draaien. Van een dame die hier ook uh, onder de 3 voor 12 noord holland vloedgolf hier heeft opgetreden. Kijk. ook uit oh, Alkmaar, okay. ja, yeah. ja, ja, ja. Uh, en dit is haar laatste single en in a strange way. It's true. Uh, way. Uh, want inmiddels worden er weer aan microfonen geknutseld. Aangezet, uitgezet. Uh, nou, naar een, uh, toegetrokken. Dat uh, Want uh, het is uh, zover. Uh, de, de heren gaan uh, zich klaarmaken voor uh, een, uh, een optreden met een aantal nummers Zeker. van eigen hand. Uh, Richie en Pes... Yes. Ja, of beter gezegd uh, een half smal deel van Twice The Same. <laughs> Inderdaad. Ja, <laughs> um, want uh, twee jaar geleden hadden we jullie ook al hier in, in de studio. Dat dus, uh, ja, klopt. Ja, um, even over Twice the Same. Hoe staat het ermee? bestaat nog, hè? De band. Ja, het, bestaat, het, bestaat, het bestaat zeker, ja. ja. Dat, is, dat is al fijn om uh, te horen. Ja, ja, nee, het bestaat zeker. En uh, we, we zijn nog steeds bezig. Alleen sinds kort eigenlijk pas weer echt uh, volle bak bezig. Hm? Hebben we wel online natuurlijk het een en ander gedaan... met alle lockdown, pandemie gebeuren. Dus ja, ja weet je, je staat toch een beetje stil. Ja. Uh, maar wel alsnog uh, contact via Skype. Een dingetje heen en weer sturen. Een paar van die uh, quarantine-covers gedaan. Dat soort dingen <laughs> ja. wel leuk, hoor, daarvan. Ja. Maar natuurlijk niet zo leuk als, uh, als het echte ding. Uh, eigen nummers uh, maken dan. Dat vooral inderdaad. En dat ja. gaat wat lastiger uh, op deze manier merken we. Je zit toch ja. minder in die, in die vibe. Ja. Ja, dat is toch anders. Maar toch uh, spelen jullie vanavond drie eigen nummers in een akoestisch jasje. Zeker. Zeker. Dus ik ben... Uh, uh, Jip en ik zijn heel nieuwsgierig hoe dat gaat klinken natuurlijk. Want ik, ik ben ook nieuwsgierig. Ja. Jij bent niet eens. Ja, ja, ja, ja, ja. ik heb nog wel eens de neiging om dan wel eens dingen naar me toe te trekken. Dus. Uh, BAM! Ik krijg weer een, een, een, een kleunt van mijn sodomieter. Daarvoor zit ik hier. Ja, daarom. Dat is me goed ook. Uh, maar uh, ik weet niet, heb jij nog iets aan de heren te vragen? Wat oh, wat nee, nog... nu nog niet, joh. Ik nee? moet eerst nog wat spelen. Oh, nee. Ja. Dus. <laughs> Wacht maar, wacht maar tot, tot, tot, tot jullie... Want dan zou nog... Uh, ja, het wordt nog pittig... Uh, uh, goed, maar uh, Twice the Same bestaat dus nog. Uh, maar goed, de, uh, nu alles van het slot af uh, gaat... Uh, uh, <coughs> kan dat natuurlijk uh, straks alleen maar weer wat, wat opleveren. Absoluut. Vragen jullie ernaar eigenlijk? Oh, absoluut. Ja, uh, naar oh, absoluut, ja. ja oh, hou op. Ja, ja. <laughs> ja, hey, ja, ja hoezo? Ja, dat hebben uh, we zo erg gemist. Dat, ja. Ja. Ja? Zijn er al concerten gepland? Dus nou ja, voor ons twee toevallig wel. We zouden met de hele band even gaan, maar niet iedereen kon wegens vakanties. Dus we, ja. gaan, we gaan nu met z'n tweeën gaan we, uh, ja, daar aan de slag. Ja. Ook leuk, want dan gaan we een beetje dit soort dingen doen. Ja lekker. Uh, maar dat echte full power knallen, dat hebben we gemist, absoluut. Ja. ja. Um, nu blijkt het dus, uh, eigenlijk, blijft het eigenlijk alleen maar een beetje bescheiden met uh, twee akoestische honkbalknuppels uh, spelen en uh, That's It. Dat klopt, ja. Ja, ja. dat ja. is zo. Ja, voor de mensen die dat niet weten... waarom zeg ik akoestische honkbalknuppels? Uh, ik heb hem uh, overigens van Charm de hoor. Want uh, daar heb ik hem vanaf. Ook een Noord-Hollandse band trouwens. Uh, maar goed, uh, die, uh, die jongens die zeiden dat. Maar jullie zijn ook een redelijk stevige band. Ja, ja. ja. Dat klopt. Ja. Omschrijf het eens. Ja, denk aan, uh, aan ACDC, Van Halen, Guns N' Roses. een beetje de, de, de, de, de, de oude, oude rock zeg maar. ja. ja. ja. Nou, steen, de rock, 80. 80, ja van Rock, jaren Hebben jullie er ook iets mee met die periode, of niet? Ik sowieso, ik ja? zou heel veel. Absoluut. Uh, absoluut. Uh, uh, Richie ook, absoluut heel veel. Ja. Ik, denk, ik denk vooral wij. Vooral uh. wij twee, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. De andere twee zijn ook iets, iets meer van de moderne... Uh, ja, moderne, harde, moderne rock en, uh, en metal. Metal. Ja, ja, metal. En, en daar uh, vinden jullie elkaar een beetje ergens in uh, de stijl, eigenlijk. Als ja. Maar. ja, we krijgen ja. daarmee eigenlijk een soort moderne jaren tachtig rock, zou je kunnen zeggen. Okay. Ja. Dus wel dat authentieke oude geluid... en een beetje die scheurende gitaren, en die, die hoge schreeuwende vocalen. Ja, ik zie, ik zie, ik maar uh, ja. Ik heb toch ook een beetje het idee... wat ik uh, van jullie wel eens uh, gehoord heb. Dat er ook nog een beetje een funklaag eigenlijk ja. wel in uh, zit... Ja, ja onze, onze bassist die, uh, die, die slaapt als een motherfucker. Ja. <laughs> die, uh, ja. Daar zie je niet veel rockbassisten uh, niet, niet rock doen uh, slappen. Nee. Dat, uh, nee. Hij ja, is natuurlijk ook een groot fan van Vlee geweest. Vlee ja. van uh, Reddit Chili ja, ja, ja, ja Hij leeft nog, hè? hij is en, nog steeds en, uh, fan van Vlee. <laughs> <laughs> niet dood. Ja, nee, goed punt. <laughs> dood. <laughs> Dit is dood. toon, toon helemaal maar <laughs> goed. Ja, nee, maar hij heeft er veel van ge geïnspireerd. Uh, ah. Weet je, dat hij trouwens ook in een echte ethisch uh, film verstopt heeft gezeten, die Echt ja, Van alles nee. zit hij ja, ja, ja, ja. Back, van alles. back, back, to, back the to the Future zit hij oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. De Big Lebowski Big... zit hij ook. Ja, ja, ja, hij zit ja, van alles, joh. Ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. ja. ja, hij zit uh, Fantastisch. Hij ja, zit wel. Zit wel. Maar hij zit ook uh, in uh, Back to the Future. Zit hij ja. ook uh, verstopt? Dus uh, ik vond het wel een uh, van de wel handlangers gesteld. van Biff Tannen. Ja, ja, ja ik snap. Ja, die. Ja, ja, ja. het <laughs> ja, ja. Ja, is mooi. Ja, ik blijf het een van uh, de beste films uh, die ik ooit heb uh, gezien. De hele trilogie trouwens. Maar goed. Ja. Um, ik uh, neem aan dat uh, jullie uh, we gaan straks. Nou, we hebben nog, uh, nog een minuut of uh, tien voordat we gaan, uh, gaan spelen. Mooi. Um, eerst. Zullen we dan uh, weer een stukje muziek uh, laten horen? Ja, dat ja, is best ja. handig. Ja, lijkt mij ja. ook, hè. Ik als het door te gaan, dat doet weer zo lang. Ja, ja nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, dan moet ik wel even het uh, goede nummer uh, klaarzetten: dat is uh, de band Sheila. Stella? Goed zeggen. Stella, ja. Stella, ja. Uh, met uh, Kiss Me, dus die uh, komt nu voorbij. Only you can take me was dat met You, uh, een beetje R&B Dat zal denk ik niet 1, 2, 3 op het lijstje van Jip staan, denk ik. Nee? Nee. <laughs> ik voel me bijna schuldig als ik dat zeg. Ja, nou ja, goed, maakt niet uit. Uh, de dame uh, heeft, uh, dat was haar eerste single die ze uit uh, heeft uh, gebracht. Uh, maar het uh, gaat over uh, serieuze zaken, want het uh, gaat over een herinnering aan haar eigen moeder in de, hoe belangrijk iemand in het leven is geweest. Wat, uh, wat het gaat. Stella, hoor je ervoor met Kiss Me. Het is uh, zover. We gaan uh, even uh, kijken wat er gebeurt en luisteren. Of ze er klaar voor zijn. Of ze er klaar voor zijn, ik denk het wel. Ja, ja volgens mij wel, als ik het zo hoor. Uh, Richie ah, en Pes uh, van Twice the Same. Ze zijn uh, uh, hier om akoestisch uh, dingen te laten horen. Van wat uh, Twice the Same al in uh, de afgelopen tijd heeft uitgebracht... of het ook nog daadwerkelijk uh, tot uh, akoestische optredens uh, gaat uh, behoren van de tweetal. Dat moeten we nog maar even afwachten. Want, yeah. you, you'll never know in dat... Uh, dat... Um, we gaan uh, luisteren. Um, ik zou zeggen, uh, het woord is aan jullie. Nou, dankjewel. Wij gaan dan maar gaan spelen, want dat, uh, dat is veel mooier, denk ik zo. En dan uh, wil ik weten welk nummer uh, waar we mee gaan starten. We gaan uh, starten met het nummer hoop. Het staat dus uiteraard op de nieuwe plaat, of tenminste de plaat van 2019. En uh... ja, vinden we een hele mooie, vinden we een hele mooie. Could let my mind wander in my dreams. I am learning to fly. Just take a minute and hear what I have to say. You would find I'm not wasting time, and the sky is anything but gray. spirit said to me that it's time for you to go and the lesson I learned was to never get Het tweede album was dat Hope, die we hebben gehoord. Uh, het uh, tweede nummer van het eerste blokje van Twee Heren. Uh, het woord is aan jou, Richie. Uh, welke gaat dat worden? Uh, nou ja, we gaan nu uh, uh, eigenlijk een iets meer up-tempo nummer doen. Normaal is hij echt, echt een knaller, echt een lekkere, lekkere groove heeft hij. <laughs> ja. nou, we hebben ook iets, iets langzamer gemaakt. Iets, ja, iets meer een country rock uh, idee. Ja. Maar nog wel knaller. Deze is For All I Know. <middels> Be down. Op dit moment, uh, Twice the Same, we gaan uh, terug naar het jaar 2007. Want het was uh, een uh, afstudeerproject voor Fabiana Dammers... om uh, verder te kunnen komen in de muzikale carrière. En eigenlijk ook is dat een, uh, een opdracht uh, geweest van het conservatorium... Uh, waar ze op dat moment zat, van Amsterdam. Ja, ja. Uh, en gebaseerd op een hoorspel. Namelijk het hoorspel van Dylan Thomas... Onder het melkwoud en daar heeft zij bijna de ja de tekst heeft ze eigenlijk al als het ware overgenomen, maar de muzikale arrangement is wel van zelf. Uh, ben je misschien hoe goed dat klinkt? Nou, luister zelf dan maar mazes of colors in this past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 birds flying in and flying out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 De after zijn wekker heeft vergeten te zetten voor een telefonisch interview, maar dat nee, laat. Nee, dat was het oh, helemaal niet. Nou. Oh. Nee, er was iets met zijn vriendin. Dat was het ook. Dat was het ook. Hij, ja, maar uh... die, dan is het toch logisch dat je geen wekker ja, bent. Ja, nou ja, dat had dat, dat, dat, dat, daarmee te maken. Maar goed. Uh... Ja, nee, nee. Ja, nou, weer, hij had ja, gewoon de telefoon gemist. Hij had gewoon de telefoon gemist. Dat is wel gewoon jammer. <laughs> maar hij heeft het goed gemaakt. Hij heeft het hij goed gemaakt. gemaakt. Hij, ja. is geweest, hij is geweest. Uh, we, uh, hij zal het ook lang na moeten horen. Maar we hadden toen een hele mooie uitzending met Zeker. Jacob D. Edward. Ja. Want hij uh, vertelde over uh, hoe hij zijn muziek benaderde Het was de romantische man in de moderne tijd. Ja. Ja. Jij iets met literatuur, uh, Jip? Want, uh, dat, uh, want hij doet iets met literatuur, deze. Hij deed niet. Of ik dat doe. Ja, jij ook? Of niet? Ik lees boeken. Ja, <laughs> maar dat is het enige, denk ik. Mij. Nee, nee, nee, ik schrijf ook soms wel, maar dat ja. hou ik meer voor mezelf en nou, dat ja. deed ik niet met anderen. <laughs> dat is nog, uh, nou, Het is nog. Nou, misschien dat we de memoires uh, van jou over een jaar of uh, wat uh, voorbij zien komen. En dan ben ik, <haha>, dus zit ik niet. achter een rollator en dan komt Jip over. Over een de, jaar. Ja, dat een jaar. Dat zit jij achter een rollator en dan Nou, een... over een jaar sta ik niet achter een rollator. Nee, nou over ik een... een jaar breng ik ook geen memoirs uit. Nee. Hey. Nee. moet ik overschrijven? <laughs> nou, ja, Middelbare nee. school? Ja, ja, maar daar, daar had je niet zoveel mee. Nee. Ja. <laughs> dat heb ik het vergeten. Ja, oké, okay, nou goed. Dat was, was even gewoon een zijsprong. Daarvoor hoorde je, dat is wel ook een stuk literatuur. Want het was namelijk van een hoorspel onder het melkwoud, want daar, daar is het vandaan. We gaan even nog één nummer draaien. En dan gaan we kijken of we Ganna aan, aan de lijn kunnen krijgen. En dat is stainglaas van Joël Charan. En voluit in het echt heet ze gewoon Joël Hoer Charan. Just remember True Sharon was dat. Uh, en als het goed is... is ze al bezig met nieuw materiaal. Alleen gaat dat via een omweg. Dat gaat via het buitenland. Uh, want zij heeft geloof ik... Uh, promotie uh, via, uh, via het buitenland. Dus wat dat er gaat, uh, komt dat uh, via een andere manier uh, binnen. En wanneer de Nederlanders aan de beurt zijn, dat weten we natuurlijk nog niet. Dat horen we nog wel. Dat horen we nog wel. Maar we hebben tijd ook uh, voor uh, andere zaken. Want uh, we gaan praten met uh, Ganna, met Ganna van het Riet. En dat is voor mij sowieso een oude bekende. Want uh, ja, Ganna, goedenavond. Goedenavond. Ja, want het uh, gaat al wel terug ergens uh, naar 2010, zo'n beetje. Uh, toen jij meedeed aan de Grote Prijs van Nederland. En ik weet ook nog waar dat was. Bakhuis Wilhelmina. Kan je nagaan? Dat klopt, ja. Ja. ja toen het nog Bakhuis Wilhelmina heette. Ja, ja en, en ik weet ook nog met. Uh, met sowieso één iemand uh, waarmee jij die voorronde deed en dat was Kees Mayfield. Ja, ik wou net zeggen, maar Kees, <laughs> ja. Kees Mayfield. Uh, wie kent hem nog? Uh, maar goed, uh, jij was uh, een van uh, de mensen die daar ook uh, aan meedeed. Dat, uh, dat is lang geleden. Uh, ja, laten we eerst uh, daarmee eens uh, beginnen. Want uh, wat is er in die tussentijd gebeurd? Want je hebt zelf ook nog een album uitgebracht, ook hè, daar naderhand. Klopt ja, jeetje, was dat 2010? Ja, uh, ja klopt. Ik heb in uh, 2013 heb ik mijn eerste album uitgebracht ja. uh, en toen later ook nog een EP, uh, 2015 of 2016 volgens mij. Ja. Um, en heel veel gespeeld altijd en uh, nou ja, op een gegeven moment, zoals het dan bij heel veel muzikanten gebeurt als je dat dan jaren doet, op een gegeven moment ben je het heel even kwijt, dan weet je even niet meer van nou, waar wil ik naartoe, waar wil ik over schrijven. Um, en toen dacht ik van well, volgens mij moet ik terug naar mijn grootste inspiratie. Um, en dat is voor mij uh, zijn dat een aantal singer-songwriters, waaronder Leonard Cohen en Joni Mitchell. En die komen allebei uit Canada. Mm -hmm. um, dus toen ben ik naar Canada gegaan in 2017 of 2018. Um, en toen heb ik daar uh, alle plekken bezocht waar Leonard Cohen, een beetje mijn grootste muzikale held, mm -hmm. uh, gewoond en gewerkt had. Um, en euh, daar heb ik ook een tijdje uh, mogen zitten om uh, liedjes te schrijven. En toen nou ja, kwam er zoveel nieuwe ideeën weer naar boven. Dat uh, nou ja, er was weer een heel nieuwe, nieuwe frisse start. Ja, eh, want eh, Canada: eh, dan, ga je, dan ga je eigenlijk een beetje het spoor terug. Zoeken, ja, als het ware. Klopt. Ja? Ja, ik ging eigenlijk, want ik was al heel lang bezig en ik dacht, ja, wat, wat is. Ik was even kwijt van, nou, wat, wat wil ik nou qua muziek? Hm? Toen dacht ik, nou, waar luister ik nou naar? Waar ben ik nou mee opgegroeid? Wat uh, luisterde mijn moeder naar nou toen ik in de buik zat hè, bij mij? <laughs> ja. Hoe ka kan ik daar naar terug? En ja. uh, dat heb ik gedaan. En dat was eigenlijk een, een heel goed idee achteraf. Ja. Um, uh, heeft jouw moeder dan ook iets dan met deze muzikanten toevallig? Ja, ja. Mijn moeder luistert ook heel veel Leonard Cohen nog steeds. En ja. uh, toen hij nog leefde zijn we ook samen naar alle concerten geweest. En, uh, uh, ja, absoluut. Dus dat, dat is grappig, hè. Dat je dan, uh, als je ouder wordt, dan kom je weer terug bij waar je ouders naar luisterden. Ja. Uh, was het dan ook zo dat je op een gegeven moment uh, net, uh, nou ja, een soort uh, als kleine uk... dan ook al uh, door de platen bakken of uh, cd bakken van, uh, van je ouders door zat te worstelen? Of niet? Zeker. Ja? Ja, tot een bepaalde leeftijd ga je heel erg rebelleren. Dan ga je de andere luisteren, maar als kind uh, ja, luister ik dat zeker. Of in de auto's hadden we, hadden we heel vaak naar uh, Joni Mitchell, Neil Jong. Ja. Nou ja, al die oude singer die kwamen allemaal voorbij. Ja. Uh, nou, nu even naar het uh, nu, hè, naar, de, naar de periode waarin uh, de pandemie eigenlijk een rol speelt. Heb je er zelf iets van gemerkt? Kan het zijn dat je dan eigenlijk die tijd dan toch gebruikt hebt om dingen uit te werken? Zeker, ja. Nou, ik heb er in die zin iets van gemerkt. Uh, ik was sinds in 2017 naar Canada geweest... en daarna kreeg ik een idee van... Nou, ik, ik, ik wil iets met, uh, met dat verhaal van Leonard Cohen... en, en uh, daar wil ik een voorstelling over maken. Dus dat ben ik toen gaan doen... Um, en dat stond, die voorstelling stond eigenlijk helemaal klaar om in première te gaan. En toen kwam die pandemie, dus toen moest die voorstelling een jaar uitgesteld worden. Ja. Um, maar dat gaf mij wel de tijd om dus echt bezig te gaan met al die liedjes die ik had geschreven voor die voorstelling. En al die nou ja, veel halve ideetjes die ik in Canada opgenomen had, maar ja, nooit echt afgemaakt had. Um, ja, ik was ook nu heel veel thuis. En uh, had heel veel tijd om dat uit te werken. Dus in die zin is het, uh, heeft het wel veel ruimte opgeleverd. Ja, om, om al die ideetjes die er waren echt een keer tot een goed einde te brengen en echt afgelijtjes van te maken. Uh, en toen stond ook het idee van: nou ja, dan, dan wil ik het ook wel graag opnemen. Dan ja, uh, kan ik hier thuis maken, maar dan is het nog leuker om het <coughs> sorry om het op te nemen en om er een, een, een cd van te maken. Ja, um, want dat, uh, dat is uh, dan ook uh, ja, die ideeën komen dan. Op een gegeven moment uh, tot, tot een uitwerking in, in dat opzicht. Mm -hmm. uh, ja, want er zijn uh, muzikanten die zeggen: Nou, dat kwam mij eigenlijk wel goed uit, die pandemie, want dan kan ik gewoon een aantal dingen gewoon uitwerken. De, jij bent er dus kennelijk één van geweest uh, in dat opzicht. Nou ja, ik kwam er goed uit. vind ik altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen, want er zijn natuurlijk zoveel mensen die ook hun baan kwijt zijn of heel veel inkomsten. Ja, oké. Okay. En, en wat dat betreft was ja. het ook een hele, uh, was het een hele pittige tijd. Uh, dus ik vind het gevaarlijk om, om te zeggen, nou het kwam er goed uit. Ja. Uh, ja, maar het, het liep wel zo dat ik daardoor uh, ja, de tijd had om, om echt met de liedjes weer bezig te gaan. Zonder dat je gelijk moet nadenken, oh ik moet het live gaan doen. Hoe ga ik het live doen? Ja. Uh, ja, was er nu wat meer tijd om, om te zorgen dat die liedjes gewoon echt gingen kloppen en echt goed werden. Ja, want even een zijstap. Uh, want de muzikant uh, die uh, moet optreden, die mist dan inkomsten. Maar jij zit ook uh, behoorlijk uh, in de muziekwereld als het gaat ja. om opleidingen. En, en ik bedoel, ja, je, je geeft les. Dus ja, ik neem aan dat je daar ook best wel de gevolgen van hebt gemerkt. Zeker, ja? Ja, zeker, absoluut. Ja, en, ook, en heel veel mensen om me heen, die deden dan alles online. En ik heb ook wel een deel van de cursussen die ik geef, sommige dingen wel online gedaan. Maar ja, muziek is ook, gaat ook zo om live bij elkaar zijn. Mm -hmm. um, ja, Dat ik er ook bewust voor koos om ja, sommige dingen gewoon niet online te doen, maar dan maar te wachten tot het weer mo mocht. Ja. Uh, maar ja, dan zit je inderdaad wel. Uh, wat, wat betreft sommige projecten zonder inkomsten of uh, ja, zit je gewoon te wachten totdat het weer kan. Ja. Um, ja, dus dat was qua werk was het een beetje een gekke tijd. Ja, ja uh, maar ik neem aan, uh, nou ja, ik neem aan. Uh, heb je dan toch nog een bepaalde creatieve oplossing? Want er zijn natuurlijk ook muziek, uh, docenten, leraren, hoe je het maar noemen wilt... die uh, de lessen misschien online hebben gegeven, dus via ja. Microsoft Teams of Zoom. Hoe heb jij dat ook uh, gedaan, ja. of niet? Ja, heb ik ook wel gedaan hoor, zeker. Ja. Oh. Ja, maar sommige dingen, zoals uh, dat doe ik dan met studenten een eindoptreden bijvoorbeeld... Mm -hmm. ja, daarvan dacht ik, dat gaan we niet online doen. De, die magie van een live optreden in een zaal, ja. dat, dat krijg je niet met een livestream. Dus dan liever dat we gewoon even moeten wachten en dat we het dan echt kunnen doen. Um, nou ja, toevallig kunnen we dan komend weekend eindelijk kunnen een aantal studenten live het podium, die daar een jaar op hebben gewacht. Hm. Nou ja, dan heeft iedereen ook zo'n zin in die dag. Dus dat is ook wel heel leuk om, uh, om mee te maken. Ja, afsluitende vraag. Want het gaat natuurlijk ook om Songs voor Leonard, want daar ben je mee bezig ja. bij Voor de Kunst. Leg uit! <laughs> nou, dat, ik was dus afgelopen jaar uh, met die liedjes aan de gang gegaan die dus eigenlijk horen bij de voorstelling. Mm -hmm. En de voorstelling gaat heel erg over uh, Leonard Cohen. Die heeft heel veel liedjes geschreven voor vrouwen en over vrouwen. En ik raakte een beetje geïntrigeerd dat ik dacht, ja, wat, wat vonden die vrouwen er eigenlijk van? Student, dus <laughs> dat hele bekende liedje, ja, wat is eigenlijk haar versie van het verhaal? Zo so lang Marianne is ook zo'n bekend liedje. Wat, wat, wat, ja, hoe keek Marianne daar eigenlijk tegenaan? Mm. Dus op basis daarvan ben ik liedjes gaan schrijven. Mm. En toen kwam ook het idee van, nou die wil ik wel graag opnemen. Maar ja, omdat alles dus stil stond, zoals ik zei. En ik kon niet optreden. En qua cursussen lag er ook heel veel stil. Ja, was er niet een, ik had niet de kans om echt te sparen. Om uh, een spaarpotje te maken om dan de studio in te gaan. Mm. Um, nou ja, dus toen uh, heel veel mensen... heel Mensen om mij heen zeiden al jaren van nou je moet een keer crowdfunding voor de kunst gaan doen. En um, nou ja, nu had ik uh, het gevoel van nou, dit, dit is ook echt wel een moment ervoor. Uh, nou ja, om, om mensen te vragen van, goh, als je misschien straks een cd'tje wil, kan je hem niet nu alvast kopen. Mm. Uh, dan, uh, dan kan ik het voorfinancieren Of als je het leuk vindt om uh, een huiskamerconcert of een tuinconcert uh, uh, te, in je in je huis of je tuin te hebben wanneer het weer mag. Mm. Uh, laten we dat dan nu alvast uh, afspreken dat we dat gaan doen. Um, dan is dat het eind gepland en uh, kan ik daarmee uh, het, het, de CD uh, gaan opnemen. Dus toen heb ik samen met Voor de Kunst hebben we een, uh, een, een crowdfundingscampagne voor de CD Songs for Leonard opgezet. Um, en die loopt nu tot uh, nou, nog twee weken nu. Goed, dan uh, weten we in ieder geval waar we moeten zijn. Yes. Ik hem, ja, ik, ik kan hem helaas niet meer helemaal uh, voluit uh, draaien. Het uh, hele mooie, wonderschone nummer. Nou uh, ik krijg er uh, bijna weer een brok van in mijn keel someone van. Ik een beetje stukje draai. Ja, nou ik ga hem misschien nog in de komende uur nog een keer helemaal draaien. Dank, dank. Dank je. Hoi, hoi. Cut no ice, car. It's cold where you are. Nor the light show. Make the tears fall.